Mekain veroverde de gouden medaille op de twee sprintafstanden op de Olympische Spelen van twee jaar geleden in Peking. Vorig jaar scherpt Bolt zijn wereldrecords aan op de wereldkampioenschappen in Berlijn. Het Amerikaanse stelsel van centrale banken, de Federal Reserve, handhaaft de rente op het historisch lage niveau van 0 tot 0,25 procent. Analisten hadden al verwacht dat de rente gelijk zou blijven. Door de rente laag te houden, hoopt de centrale bank het herstel van de Amerikaanse economie te stimuleren. De Amerikaanse oud-senator Ted Stevens is bij een ongeluk met een propellervliegtuigje in zijn thuisstaat Alaska om het leven gekomen. De 86-jarige republikein verloor zijn zetel bij de verkiezingen in 2008. Hij was de langzittende republikein in de Senaat. Aan boord van het toestel was ook Sean O'Keefe, een oud-topman van de ruimtevaartorganisatie NASA. Hij heeft het ongeluk overleefd. Van de negen inzittenden zijn er vijf verongelukt. Montenegro biedt buitenlanders een paspoort aan als ze minstens 500.000 euro in het land willen investeren. Het land wil zo rijke investeerders aantrekken. In maart kreeg de Thaise oud-premier Taksin de Montenegrijnse oud-nationaliteit door te investeren in de toerisme sector. In eigen land is Taksin bij Verstek veroordeeld voor fraude. Montenegro maakte zich in 2006 los van Servië en zoekt nu aansluiting bij de Europese Unie. Dan het weer. Vanavond en vannacht op veel plaatsen regen. Temperatuur rond de 14 graden. Morgen klaart het vanuit het noordwesten iets op. In het zuidoosten en oosten smiddels buien. Het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NMS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht.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 di chi t va bene, si tu la parla mia americana, quando si fa sotto luna, come da venenceri ai do più Papa l'americano. me how we fail to understand It's all about the money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 would never find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 De samenwerkende hulporganisaties stellen Giro 555 vooralsnog niet open om geld op te halen voor Pakistan. De Verenigde Naties zeggen dat de overstromingen in het land meer hebben verwoest dan de tsunami in Zuidoost-Azië in 2004. Zeker 14 miljoen mensen zijn door de overstromingen getroffen. Voorzitter Karimi van de samenwerkende hulporganisaties zei in het NOS radioprogramma Met het oog op morgen dat voor een grote nationale inzamelingsactie in Nederland te veel kosten moeten worden gemaakt. De opbrengsten zullen daar niet tegen opwegen, verwacht ze. Uit ervaring blijkt dat in de zomer minder wordt gegeven, zegt Karimi.